Dat ja, Het was uh, eind 2005. Ja, eind 2005. Eind van het jaar. Uh, een mooie dag, we konden nog buiten eten. En ik zat daar, in die hoek, bij het erkertje... Uh, uh, ...met onze conservatrice en we hadden een, een mooie tentoonstelling van Ewald Materé, Duitse beeldhouwer. En uh, daar, daar was een beeld van een moeder met een kind uit één stuk. Prachtig ding, groot. Uh, en ik zeg tegen onze conservatrice van, God, dat lijkt wel kunst uit Nieuw-Genea. En op dat moment buigt er een, uh, een Indisch vrouwtje over me heen en die zegt, oh Nieuw-Genea, bent u daar geweest? Die haakt gewoon op het gesprek in. En ik zeg: Nee, ik niet, maar mijn vader wel. En ze vragen: Wie is uw vader? Ik zeg: Dokter Lijker. En ze zegt: uh, Oh, bent u van daarvoor of bent u van daarna? En pr, ze loopt zo weg. Dick Lijker is beveiliger in het Singermuseum in Laren. Een paar minuten later komt ze terug en ze zegt: Van. Uh, ja, sorry, u, u bent van daarna, maar mag ik even met u praten? Ja, dat mag. En uh, begon gelijk zo. Jouw vader is door de Papuas van de kampong Mokmer uit zee gehaald en hij had één dochter bij zich en uh, ze waren beide zwaar gewond uh, en ze zei: ik was met mijn vader in Biak en wij zijn vanuit Biakstad heel snel met de auto naar Mokmer gereden. Daar hebben we je vader opgehaald, achterin de auto gezet met zijn dochter en we zijn naar uh, het ziekenhuis in Biak gereden en ze noemde alle namen van alle kinderen. Nou, ik had echt zoiets van, wat is dit? Ik, het is ons ooit een keer verteld, vroeger. En, en, ja, nooit meer bij stilgestaan. Nou, dus tot dat moment. En toen dacht ik, jee, mag ja, inderdaad. Ik was helemaal van slag. Ik heb uh, uh, telefoonnummers uitgewisseld. Daar is eigenlijk mijn hele zoektocht, mijn hele verhaal begonnen. Hier, in de tuin, van Singer. Heel apart, ja. Vanmorgen werden we diep getroffen door het ontstellende bericht van het vergaan van het KLM vliegtuig Neutron bij Biak. De gewonden die zijn allemaal binnengebracht door de Papua bevolking, de kustbevolking. Die hebben enorm goed werk gedaan. Die zijn met hun prouwen zijn ze door de vlammen heen gevaren om de mensen eraf te halen. En de mensen die er afgehaald zijn, die hebben hun leven aan de Kampongbevolking daar te danken. En deze mensen werden dus uh, na ongeveer een half uur aan wal gebracht... en vervolgens dus met zieke auto's en alles wat maar kon rijden naar het ziekenhuis gebracht. Het is 16 juli 1957. Zojuist is het KLM-toestel De Neutron neergestort in de zee bij Biak in Nieuw-Guinea... met 60 passagiers en de complete bemanning. Het is de eerste grote vliegramp die Nederland heeft gekend... Een van de inzittenden is dokter Lijker. Sinds 1949 heeft hij met zijn vrouw en vier kinderen op verschillende plekken in Nieuw-Guinea gewoond en gewerkt als lepraarts voor de zending en het gouvernement. Hij is samen met zijn hele gezin op weg naar Nederland om te kunnen promoveren op zijn onderzoek naar lepra. Bij de ramp verliest hij hen allemaal en raakt hij zelf zwaar gewond. Zijn handen, benen en oren zijn verbrand. Een andere overlevende is Hanni de Rijken. Op dat moment 9 jaar oud. Ik weet wel dat we heel erg schuin vlogen. Heel erg schuin. Toen dacht ik wel zo'n beetje van. Uh, dat is schuin. Maar goed, dat is ook een kinderbeleving. En toen had ik even geen uh, herinnering. En ik kwam bij in het water, onder water. En uh, toen uh, voelde ik, om... ik kon heel goed zwemmen. Ik voelde om me heen en ik dacht. Get, wat een vreselijk vervelende droom. Maar ik was echt nat. Ik was echt nat. Dus de volgende realiteit was van: mijn god, maar dit is geen droom, dit is echt. En uit een soort reflex ging ik toen naar boven en ik ging af op het licht en het licht en dat waren de vlammen van brandende kerosine. En toen kwam ik in de vlammen terecht. En toen ben ik aan de rechterkant van mijn gezicht uh, verbrand. Hals, oorweg en mijn handen zo'n beetje. En dook als een reflex weer onder. En toen later kwam ik, voelde ik al mijn benen en rommelstoelen. En toen kwam ik boven. En toen hoorde ik, en ik geloof dat dat mijn zus was, van... oh daar, oh, daar is Honey." Ja, dat is heel apart. Dat is heel gek, weet je... We weten natuurlijk helemaal niks van die tijd. Hè? Hij sprak daar niet meer over. En mijn vader was ook niet de figuur van... Goh, pap, ga zitten en vertel eens even daarover. Zo was de verhouding eigenlijk niet echt. Dat, uh, dat, uh, ja. dat hebben we eigenlijk nooit gedaan. Dat, dat, uh, nee, het paste gewoon niet. Maar hoe was het dan wel? Mijn vader die, uh, die ging, uh, die ging naar zijn werk. En toen wij jong waren... ...was hij een, een half jaar of een, een paar maanden in, in, in Afrika om zijn werk te doen. En uh, de rest van de tijd was hij in Nederland. Uh, werkte voor, hij uh, uh, voor het kit. Uh, hij werkte natuurlijk voor de Lepra Stichting. Uh, daar had hij zijn, zijn dingen voor. En verder zat hij nagenoeg iedere avond te studeren in de studeerkamer. Rustig in zijn eentje. En ik uh, denk dat dat voor hem het beste was... Uh, maar er werd niet uh, geravot met vader of zo. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee. Daar was hij uh, denk ik ook een beetje te oud voor. Hij was van 1919. Ik ben van 1964. Dus tegen de tijd dat je kan rafotten met je vader. Uh, dan, dan heeft hij al wel een respectabele leeftijd bereikt. En hij was ook niet echt, dat je zegt van. Uh, uh, knuffelig of iets dergelijks. Hij was ook niet afstandelijk, maar hij, uh, hij was niet echt een knuffelig uh, iemand. Hij was eigenlijk altijd hetzelfde. Ja. Er is maar één moment geweest... waarop Dicks vader iets heeft losgelaten over het ongeluk. Eh, we waren in Blarikum. Ik weet nog wel dat we, we hadden een zwarte bank eh, beneden in de woonkamer staan. Eh, iedereen was erbij. Mijn moeder ook. Eh, mijn broer en mijn zus ook. Eh, hij heeft toen wel verteld dat hij een ongeluk heeft gehad. Eh, en dat daar eh, zijn familie bij omgekomen is... En echt, echt veel heeft hij daar niet over gezegd. Hij had wat foto's bij zich. Dat heeft hij laten zien. En dat was het. En dan ben je, ja, ik denk een jaar of elf. En dan is het ene oor in, andere oor uit. We willen nu buiten spelen. Je staat er niet bij stil. Je hebt gewoon niet in de gaten. Die foto's heb ik daarna ook nooit meer gezien. Maar wat stond er op die foto's nu? Uh, uh, de graven. En dat was het. Want hij was daar gewoon heel gereserveerd in. Ja. Eigenlijk in alles. Daarom, daarom was het ook zo'n duister verhaal dat er in Nieuw-Geneeën gebeurde. De familie van Hanni de Rijken zat er rij achter het gezin lijken. Zij hadden meer geluk. Ik zag mijn vader, ik zag mijn moeder die dreven in een stoel. En uh, ze was ook maar goed, want die kon niet goed zwemmen. En dokter Lijken was daar ook. En uh, mijn vader die ging toen de hoofdrol spelen, of de leidende rol zo van... Uh, wij moeten met z'n allen in die rubberboot. Ik, hij zag een rubberboot, een reddingsrubberboot. Daar moeten jullie allemaal in. Oké, okay, wij als makkers schapen daar naartoe. Maar al heel gauw bleek dat die rubberboot ook lek was. Dus toen moesten we weer uit. En toen, maar vasthouden weer verder... en. Uh, en toen zei mijn vader: en nu moeten we allemaal hard om hulp roepen. Ik tel tot drie en dan roepen we hulp, help. En uh, dus 1, 2, 3, help. Nou, zo dat gebeurde dan een aantal keer. Maar de Papuas die aan de wal uh, woonden, die hadden al lang gezien en die hadden al lang meteen begrepen dat dat zo'n groot vliegtuig was wat neergestort was, want zij kenden die tijden. Opsta opstijgtijden, midden in de nacht... Oh ja, dat is dat, dat, dat, dat vliegtuig. Die werkten ook veel op de airport, dus die kenden dat allemaal. Die zijn in hun prauwen holle boomstammen uh, gesprongen en die zijn dan naar naartoe gepaddeld... En die kwamen dan ons uh, redden. En ik werd toen in de prauw gehezen door een Papua. En dokter Leijker die vroeg aan mij op een gegeven moment, of die meneer was het voor mij, die meneer die vroeg op een gegeven moment aan mij, want ik zat toen heel hard te klappertanden, dat weet ik wel, ik zat heel met lawaai zelfs ook. En toen eh, voelde hij mijn nek zo van eh, koorts of wat dan ook, maar dan was ik verbrand, dus dat werd al vrij snel, dus dat herinner ik me heel goed. Het, eh, het verdrietige achteraf, dat wist ik toen nog niet natuurlijk, dat zijn vrouw was daar niet bij. Bij de zwemmende mensen. En zijn kinderen ook niet. Er was één kindje wat er nog wel was. En die ging ook in een prauw mee. En toen we eenmaal in het ziekenhuis kwamen. Dan had je een mannenzaal en een vrouwenzaal. Ik vond, als je dit achteraf bekijkt. Zo vreselijk. Hij was op de mannenzaal met mijn vader. En met nog, nog iemand die overleefde. En mijn moeder. Ik, ik lag naast mijn moeder. Dat vond ik fijn. Maar dat dochtertje van dokter Lijker, die nog leefde... die was op de vrouwenzaal. En zijn, haar vader uh, op de mannenzaal. En zij schreeuwde en zij riep... Uh, mama, mama, ik weet het nog heel goed. Ik heb dat heel duidelijk gehoord ook. En mijn moeder ook. Ja, ze is vrij snel overleden. Ja. En ze heeft haar vader niet meer gezien ook. Ik denk dat dit een... Uh, nou ja, hier is het drama begonnen voor dokter Lijker. Kort na het ongeluk schrijft dokter Lijker een brief aan zijn schoonouders in Nederland, die hem zeer dierbaar zijn. Door de brandwonden en het verdriet is het schrijven moeilijk. Lieve ouders, het schrijven van een brief valt me nog zwaar, omdat de handen nog dun en stijf zijn, maar vooral om woorden te vinden... Elk vlindertje dat ik zie is een herinnering aan een zo'n mooie periode van ons leven. Als ik een kinderstemmetje hoor raak ik van de kook. Dat is onvermijdelijk en zal voorlopig elke dag nog zo moeten zijn. We hebben samen een rijke tijd gehad en daarom is de armoede, de leegheid nu zoveel groter. Maar dat is toch ook een reden om erg dankbaar te zijn. Het zijn momenten van verdriet die we zullen moeten dragen en die door allerlei kleine dingen boven zullen komen... Maar God heeft me om een of andere reden gespaard en daarom zal ik verder moeten leven. Alles is veranderd en ik zal opnieuw een weg moeten zoeken. Ik zie nog niet duidelijk hoe dat zal zijn, maar misschien is het mijn werk dat nog niet af is. Ik probeer weer een beetje te werken, maar het gaat nog niet gemakkelijk. Het werk trekt nog als vroeger, maar het is wel anders geworden. Een paar dagen voor vertrek las ik even in een klein boekje, Nachtvlucht. Een reiziger in Europa maakte op een vliegtocht zwaar weer mee en verkeert een doodsangst. De stewardess echter zit rustig in een boekje te lezen. Na afloop van de vlucht vraagt de reiziger of ze niet angstig was. Dan laat ze het boekje zien, een nieuw testamentje, en zegt God vliegt met ons mee. Die zin was een van de eerste gedachten die me bezig hield in het ziekenhuis van Biak... Hoe moeilijk ook, ik heb me daaraan vastgeklamd. Het is het enige dat berusting kan geven. Het verdriet wordt er niet anders van, maar het is niet hopeloos meer. Straks als ik geleerd heb weer een weg te vinden om te leven, zal het misschien beter gaan. Ik ben u erg dankbaar dat u zo geregeld geschreven heeft. Met Gina heb ik gemeen dat ik mijn gevoel moeilijk uit... En het verschil in aard is nogal groot, maar ik weet hoeveel U voor China betekend heeft en dat brengt ons zo dicht bij elkaar. Ik bid dat ook in uw verdriet de boventoon mag voeren dat God ons in China en de kinderen veel gegeven heeft, en dat we kinderlijk simpel mogen aanvaarden dat God toen ook met ons meevloog. Uw dik. Mijn vader, die, die werd wel eens uh, 's nachts wakker. En dan was hij heel erg overstuur. En uh, dan ging hij weg. En dan ging hij naar zijn schoonfamilie, naar de familie van zijn eerste vrouw. om daar uh, met, met mensen te praten over, uh, ja, over dingen. Je, je, je kan je voorstellen dat hij zich daar wel heel erg schuldig over heeft gevoeld. Hè? Hij heeft ze uiteindelijk natuurlijk naar nieuw gebracht. Zijn vrouw. En kinderen zijn daar geboren. En ja, hij besloot om naar Nederland te gaan. En hij ging promoveren. Dus dat was een, uh, een moeilijk ding. Dus dat gebeurde gewoon stiekem. Dat hadden wij niet in de gaten. Nee. We hadden ook niet in de gaten dat Joost stuur was nachts en dat soort dingen. Wisten we ook niet. Mijn moeder waarschijnlijk. Ja, mijn moeder wel, ja. Ja. Het lijkt me voor jullie heel ingewikkeld dat je, dat je het gevoel hebt van uh, er is iets gaande. Nou ja, als je jong bent weet je, en je groeit op. Uh, met er is iets, weet je. Uh, kijk, ik in mijn geval, ik heb altijd wel geweten dat er wat was. En op een gegeven moment als je jong bent, dan denk je shit, het ligt aan mij, weet je. Al, er is iets met mij. En dan kom je dan pas in, uh, in 2005 achter. Nou, wat was ik? Ik ben nu 52. Uh, reken maar uit. Dokter Lijker vertrekt in 1958 uit Nieuw-Guinea en is daar nooit meer terug geweest. In Nederland ontmoet hij zijn tweede vrouw en hij krijgt opnieuw vier kinderen. In 1967 richt hij samen met anderen de Lepra-stichting op en is in dienst van het Koninklijk Instituut voor de Tropen. Hij leeft voor zijn werk en is zeker zes maanden per jaar in Afrika voor de leprabestrijding. Ja, en dan stuurde die kaartjes, weet je. Van, uh, hij, hij ging niet meer met vliegtuigen natuurlijk, maar met de trein en de boot. En dan stuurde die kaartjes van een boot. En dan had hij een cirkeltje getekend om een, uh, om een uh, raampje van een uh, kajuit. En dat is dan zijn, uh, zijn, zijn slaapkamer. En dan hadden we thuis bijvoorbeeld een, een soort slinger hangen. En daar kon dan elke dag een dingetje van afgehaald worden. En dan, een adventskalender ja, wanneer hij, papa thuis, ja, wanneer thuis kwam. Ja, wanneer die weer thuis kwam, ja. En dan gingen we hem ophalen van de trein. En dan was hij verschrikkelijk bruin. En dan uh, was zijn haar ook lang. En uh, ja, ja, natuurlijk ook overal littekens. Dus dat was wel een beetje. Een, vooral op zijn handen. Dat was een ander gezicht. En als je bruin wordt, dan zie je die verschillen heel goed. Hè? Dat waren ja. littekens van het vliegtuig omgeven. Ja, zo zag hij eruit dan. Altijd keurig netjes in pak. Stropdas om. Ja, spijkerbroek had hij niet. Gimp ook niet had altijd keurig netjes, uh, netjes gekleed. Ja. Het leprawerk van dokter Lijker wordt internationaal erkend. En hij is de enige echte leproloog die Nederland heeft gekend. In de jaren 80 treffen Hanny en hij elkaar weer. Ik werkte als leerlingverpleegkundige in het binnen gasthuis. En uh, ik werkte op dermatologie en ik hoorde de hoofdzuster zei dat we moesten alles in orde maken en heel strak en, en keurig en netjes en stofvrij, want de lepra dokter Lijker zou komen. Ik schrok me kapot, want dat kwam zo dicht bij mij en ik dacht, oh, ik heb hem al die jaren niet gezien, maar, Oh god, dan komt hij zomaar hier binnenstappen. Maar ik was leerling dus ik sloot aan. Achteraan de rij van twintig mensen. Eerste professor, chef de kliniek, arts, hoofdzuster enzovoort. En ik helemaal achteraan. En ik ben helemaal achteraan, uh, liep ik en keek tussen de schouders door. En, en, en zo tussendoor. Keek ik naar dokter Lijker en toen zag ik zijn uh, verbrande handen. Hij had uh, flink verbrande handen. Hij had ook verbrande oren. Dan kun je als vrouw nog wel een beetje wegpoetsen met wat haarlokken ervoor. Maar bij hem was dat uh, duidelijk te zien. Hij was het, hij was het. En ik werd zo gespannen ervan. En ik ben toen, uh, en hij ging naar de patiënten die lepra hadden. En daarna uh, ben ik naar het toilet gegaan om bij te komen. En ik weet niet hoe lang ik daarop heb gezeten. En toen dacht ik wel van... Uh maar ik moet hem spreken, ik moet hem zien, ik, ik wil hem zien. En toen hoorde ik, ff, heb ik uh, slinkse wijze geïnformeerd wanneer hij op de polykliniek, polykliniek had. En toen op die dag dat hij zou komen, uh, dat was zeg maar een dinsdag, toen belde ik zijn assistenten op en ik zei van, uh, uh, kan ik dat lekker even spreken? En toen zei diegene, heeft u dan een afspraak? Ik zei nee, maar dat is, dat is ook niet belangrijk. Ik weet dat hij mij graag wil zien. Ik wil hem tussen twee patiënten door spreken. En wat is uw naam? En toen zei ik dus Hanni de Rijken. En toen kreeg ik hem aan de telefoon... en zei hij, kom maar. En uh, ja, wij hebben elkaar... Uh, omhelst. Ik moet toch ook weer een beetje huilen... want het is best heel emotioneel. Omhelst. Ik zag aan hem... ik zag... Hè, zijn verdriet. En... Uh, zo'n lieve man. Nou ja, wij hebben elkaar... zo eventjes wat snikkend... Uh, gezien... En toen, uh, toen vroeg hij aan mij van, hoe is het, met, hoe is het ermee? Toen zei ik, goed. Zei ik dan, Goed, zeg je dan heel flink. En um, toen vroeg hij aan mij, en hoe is het met je moeder? Want hij wist dat mijn vader was overleden. Mijn vader was niet lang daarvoor overleden. En toen vroeg hij aan mij, hoe is het met je moeder? Dat vond ik zo lief van hem ook. Toen dacht ik, wat een lieve man. Maar hoe is het nou met hem? Weet je zo. En... Uh, nou ja, dat heb ik je eigenlijk ook nauwelijks uitgekregen. Van, en hoe is het nou met u? Maar het frappante is dat deze ontmoeting... die bij mij, ik vertelde het aan mijn moeder meteen s'avonds opgebeld... en ik geloof mijn broers en zus ook en zo. Hij heeft dat aan zijn vrouw niets over gezegd. Hij praatte daar niet over. Mijn ouders scheelden twintig jaar. Mijn moeder komt uit Zeeland... uit een arbeidersgezin... Niet religieus. Helemaal niet zelfs. Eerder dat ze van huis uit een bepaalde afkeer hadden van, uh, van religie, wat mijn moeder betreft. dan, Ja, mijn moeder was een mooie jonge vrouw. En mijn vader had uh, ja, nogal wat averij natuurlijk. En die was daar niet echt tegen bestand. Dus ja, dan gebeuren die dingen, weet je. Als mensen een probleem hebben met hun huwelijk... dan gaan ze in mijn vaders geval niet naar een, een, een uh, uh, huwelijkstherapeut. Nee, gaan ze naar een dominee. Ja, mijn moeder kreeg een verhouding met die dominee. Dus mijn vader, vanuit zijn religieuze overtuiging... en zijn werk en zijn alles erop en eraan... Ja, werd belazen door de dominee. Dus uh, dat is uh, de tragiek. Wederom. En dat heeft hem eigenlijk zijn hele leven lang achtervolgd. Begonnen toen zijn vader jong overleed. De oorlog brak uit. Heeft hij ondergedoken gezeten omdat hij niet uh, uh, wou tekenen als student. En omdat hij anders ook uh, te werk gesteld zou worden in Duitsland. Dus hij uh, heeft zich gestopt. Ja, toen het, uh, het verhaal van Nieuw-Guinea. Toen, uh, nou ja. Het tragiek in Blijken. Heel spijtig voor, uh, voor iemand van zijn kaliber. Dat had eigenlijk heel anders moeten. Maar ze bleven gewoon getrouwd na die affaire met de dominee? Of... Nee, nee, nee. Huwelijk was over. Ja, eindeoefening. Mijn vader die... Uh, ja, die, die bleef in de eerste instantie nog kort in Blaken wonen... want uh, het huis moest verkocht worden. En is daarna naar Bussum verhuisd. En jullie gingen mee met je moeder? Ja, dat, daar, daar leek het een beetje op, ja. Maar dat was natuurlijk niet echt uh, je van het. Nee. nee. Ik ben eigenlijk nooit meer thuis gekomen daarna. Het was gewoon klaar over. Ik had ook geen ouderlijk huis meer. Want hoe oud waren jullie dan? Ik was vijftien. En hoe zijn jullie weer bij elkaar gekomen Mijn vader en ik? Eigenlijk nooit meer. Nee. Dit is een foto van mij op mijn allereerste motor. Hier was ik een jaar of zeventien. En uh, helemaal gehuld in spijkerkleding. Op een soort van gimpen. Die we vroeger roots noemden. Zonder handschoenen. Echt helemaal in het begin van mijn uh, motorcarrière. Ja. Lijkt een je ik-Jan Kramer. Ja, ik-Jan Kramer. Ik-Dickie ik Lijker, ja, meer. En wat was dat voor jongen die daar op die motor zit? Ja, heel baldadig mannetje in die tijd. Heel, heel baldadig. Het was een hele. ...turbulente periode, ja. ja. Mijn ouders waren net gescheiden. Uh, ja, dat, was, uh, dat heeft een enorme, enorme impact gehad op, uh, op, op mijn hele verdere ontwikkeling, zeg maar. Was je boos? Ja, ik was heel erg boos. Heel erg boos, ja. ja. Zowel op mijn vader als op mijn moeder. Omdat je uh, ja, door de een blazerd bent en de ander... Uh, ...wijst je af en dan weet je op die leeftijd gewoon helemaal geen raad mee. Dus dan sta je er behoorlijk alleen voor, ja. Boos was ik, ja. En wat deed je dan? Ja, alles wat niet mag. Echt alles wat niet mag. <lacht> ja. ja. Totdat ik uiteindelijk in dienst mocht. En dat was wel uh, een... Uh, ...net op het nippertje, zeg maar. Het had, niet veel allemaal, het had niet veel langer moeten duren, want dan was het ernstig ontspoord en ernstig misgegaan. In 2012 is het 55 jaar na de ramp. En Hannie neemt het initiatief om de nabestaanden bij elkaar te brengen. En een monument voor de slachtoffers op te richten in Nieuw-Guinea, op de plaats van het ongeluk. Eén van de nabestaanden is Dick Leijker, de zoon van dokter Leijker. Het waren nabestaanden, het waren mensen die allemaal... Net zoals dokter Lijker, dus iemand verloren waren. Een vader, ook weer een vader, ouders, noem maar op. En daar werd niet over gepraat. En al die mensen hadden daar heel veel last van in hun leven, in hun werkzame leven, in hun emotionele leven. En um, ik heb het ook fout, om het zomaar te noemen, gedaan. Want ook ik... Ik, ik dacht dat ik er wel veel over praatte, maar wij praten er veel over met uh, mijn vader, mijn moeder, mijn broer of mijn zus of zo, over de rationele kanten van het verhaal. Van uh, voelde jij dat toen ook, oh ja zag jij die vlammen daar ook, oh dat, was, oh dat was aan de linkerkant, oh ik dacht aan de rechterkant. En dat allemaal eigenlijk, maar niet van, maar wat heeft het nou betekend voor jou? En dat heb ik gemerkt bij die monumentonthulling ook, dat in die korte dagen dat we met elkaar waren, die nabestaan, dat een ieder eigenlijk, uh, nou eigenlijk op dezelfde dag begonnen we met elkaar te huilen. Ik, ik, ik, ik vertelde dingen die ik in de voorbereiding uh, had gehoord en gezien en liet ik zien, foto's, dit en dat. En daar begon ik bij te huilen, omdat ik dat heel aangrijpend vond. En toen begon iedereen, durfde ook ieder zo'n beetje te huilen. En dat werd alsmaar huileriger en dat werd alsmaar treuriger en alsmaar meer met armen om elkaar heen. En in die paar dagen, nou, we lieten elkaar volkomen toe in, in wat voor... Uh, treurigheid of wanhopig uh, huilen. En, uh, ik hoorde van de een die zei tegen de ander... ja, hij staat nog onder de douche... staat heel erg, helemaal van slag te gillen en te huilen. En toen dacht ik, nou ja, het gebeurt. Het, uh, het gebeurt tenminste. Wat mooi dat het gebeurt. In 1995 overlijdt dokter Luyker op 75-jarige leeftijd. Behalve voor de oprichting van het monument gaat dik naar Nieuw-Guinea om antwoord te krijgen op zijn belangrijkste vraag. Of hij echt gelukkig is geweest. Ja, dat wou ik weten. Ja. En dat weet ik. Ja, dat heb ik gehoord. Hij is daar echt... Hij was met zijn eerste vrouw. Dat was... Uh, dat was goed. Zo zat het goed. Ja. Daarna nooit meer goed gekomen. Ja. Ik kan het fotoboek oppakken pakken. Ja? Ja, kan ik kan wel even pakken. Mijn vader had een boot. En, en, en onderweg bezocht hij mensen. En, en, om, om te kijken van wat, wat hebben ze voor ziektes. En als er dan iemand met lepra tussen zat, dan werd hij meegenomen en werd hij behandeld. In de eerste instantie op die boot. En later um, heeft hij een, een ziekenhuis kunnen bouwen in, in Miei. Uh, en kon hij de mensen dus in het ziekenhuis be behandelen. Kon hij ze dus gewoon meenemen en hoefde ze niet op die boot te blijven. Uh, het is wel zo dat mensen die, die, die, uh, die hem die aangeraakt werden door hem. Allemaal zeggen dat hij dat zo heel zacht deed. En heel vriendelijk. En uh, ook zonder angst of, of van oh je bent vies of wat dan ook. Nee helemaal niet. Dat deed hij helemaal niet. Hij, hij was echt uh, heel, heel vriendelijk eigenlijk daarin. En zo ken ik plenty van dat soort verhalen van mensen die meegenomen zijn, verstoten zijn uit hun eigen gebied en daar in mijn jij terechtgekomen, daar zijn gebleven. Kinderen hebben gekregen, dus een partner hebben gevonden. Eh, kinderen hebben gekregen, kleinkinderen hebben gekregen en die kleinkinderen die weten allemaal het verhaal van dokter Leijker. Dokter Lijker heeft de oma hier naartoe gebracht, heeft oma behandeld en oma is weer beter geworden of opa. Zo vertellen ze dat verhaal. Ik heb het echt van kleine kinderen gehoord daar. Nog steeds? Nog steeds. Iedereen kent hem. Zo'n auto heeft uh, tot 1978 nog rondgereden. Een witte kever had mijn vader daar. Ook dat weet iedereen. Wat is er in 2016 nog te vinden van het lepra-dorp dat dokter Lijker ooit heeft opgericht? Samen met tolk Inge, die al bijna haar hele leven op Biak woont, gaan we op zoek naar resten van het ziekenhuis in Mangorai. En zo is het. Uh, in Nee. Oh dit is het ziekenhuis van de lepra-patiënten. Klein hè? Ik dacht dit, ja. De... Deze. Alleen, Satu ruwangan in die kan je pas? bagi-bagi. Oh, oh ja. Van die kant tot daar. Tot daar. Oh, pas hier. Dit zijn dag van de Nederlandse tijd. Oh ja. Dit was de kamer van de dokter? Die oh, Dit was de kamer van dokter Lijker. Dit was zijn kantoor. Dit, dit was ook een huis van een van de patiënten. Maar die is overleden en nu woont daar een van de kinderen. Maar... Daar? Uh, ja. Kom maar. Oh Monika. Oh, Monika. In Monika. Ah. Die foto. Wat uh, dacht die je vanaf. toen we daar eenmaal waren? In Mangorij? Nou, ik... Uh, het is... Het is uh, net een... Een... Herinnering ophalen over vroeger. Hoe het was. Ik probeer net een... Oude film op te roepen. Met mijn eigen verbeelding. Hoe de, wat de dokter toen deed in zijn uh, dokterkamer, dat uh, ziekenhuis is al helemaal vervallen en bleef alleen maar een paar kamers staan, ja. maar helemaal uh, verrotten. En uh, ook uh, uh, waar vroeger de naaikamer was, want later zag ik een naaimachine zinger. Misschien was dat gebruikt om in de kamer te gebruiken, in de naaikamer. Ook zag ik nog oude bedden hè, van die tijd. Mm, en uh, Ik zit zo met mijn eigen gedachten hè, hoe de patiënten hier toen waren behandeld door hem zonder vrees voor uh, besmetting of zo. Hè. En, was je ontroerd om er te zijn? Ja, zeer. Ik ben zo ontroerd, hè. Als ik denk... Wat voor zwaar werk hij heeft verricht. Gewoon uit mensenliefde. Ja. Zoiets zit dan te denken. Wat geweldig. Een geweldige man vind ik hem. En uh, in deze tijd kijkt men, kijkt men altijd naar hoeveel ze ervoor worden betaald. Maar hij doet het. Uh, ja, hij deed het. Ik weet het dat uh, hij deed uit het. Het mensenliefde. Er lopen kinderen rond in, in, in Mijai. Die, uh, uh, die zijn vernoemd naar de kinderen van mijn vader. Deze, deze vrouw, die heet Monika. En uh, een van de kinderen van mijn vader, die heet uh, Monika. Die jongste was nog een baby. Het zijn allemaal vernoemd. Alle, alle, alle kinderen zijn vernoemd. En niet één keer, maar verschillende keren. Nee, Dit is ook heel leuk. Deze vrouw. Die speelde vroeger met de kinderen van mijn vader. Toen in, zij ook kind was? In, toen zij ook kind was. En dit is haar dochter. En zelfs dit mannetje weet. waarom. Uh, uh, zijn moeder Monika heet. Nou ja, weet je. Uh, ik ben wel wat gewend. En ik heb wel een hoop rare dingen gedaan ook in mijn leven. Maar. dit is toch wel het meest, het meest bijzondere en ook het meest life-changing. ...event geweest van mijn hele leven dit. Dick heeft in zijn jeugd nooit de namen van de kinderen... ...uit het eerste huwelijk van zijn vader geweten... ...of foto's van hen gezien. Nergens hingen foto's in huis... ...en niemand wist dat zijn broer en zussen... ...waren vernoemd naar de kinderen uit het eerste gezin. Pas in 2005, als hij op zoek gaat naar de familieleden... ...van zijn vaders eerste vrouw Gina... ...krijgt hij een album en ziet hij de gezichten van de kinderen. Oh, dat is wel een prachtig album met een kwastje eraan. Ja. En gemarmerd. Kijk dan. Hele tevreden blik. Allebei. Zo was het leven bedoeld. Zo had het eigenlijk moeten zijn. Nou, schoonfamilie. Dat is mijn vader. En dat is Gina. Kijk, die bedoel ik. Wat zien we? Nou, gewoon een, een, een hele blij vader. Met, uh, met een van zijn kinderen. Helemaal goed. Met horen. Die is hij later kwijtgeraakt? Ja, die is hij kwijtgeraakt, ja. Vlak na het ongeluk... ligt dokter Lijker zwaar gewond in het ziekenhuis. Samen met de andere overlevenden. Zijn schoonvader en moeder... zijn naar Nieuw-Guinea gekomen om hem te ondersteunen. De heer Kamma... die net als Lijker voor de zending in Papua werkt... schrijft over zijn bezoek aan het ziekenhuis. Kota Ratja, 31 juli 1957... Beste Gerrit, zojuist zijn wie en ik bij dokter Lijker geweest, waar we ook zijn moeder en schoonvader ontmoet hebben. Het gaat goed met dokter Lijker. Hij gaat vooruit, is volkomen helder en begint ook weer goed te eten. Slapen gaat sinds 24 uur ook beter. Dat is dan het enige dat er voor positiefs te zeggen valt. Verder past het ons te zwijgen tegenover zoveel leed. Dokter Lijker zelf wil en kan er niet over praten. We hebben wel over verschillende aangelegenheden gesproken... naar aanleiding van zijn toekomst. Kijk, hier nog zo één. Kleine knuisje, mijn vader houdt een kleine knuisje vast. Hele grote broek aan. Zo'n witte. Knappe mensen? Ja. ja. En daar staan ook alle foto's van de, van de kinderen in. En wie is dat dan? Uh, mijn vader, Gina, Cor, Gisela... En, uh, en Vanda. En dit is Monica. De baby. De baby. En die kinderen daarachter, dat zijn kinderen uit nieuw guinea Ja, en daar speelden ze mee. Die speelden met elkaar. En er straalt heel veel vrolijkheid vanaf. Ja, er straalt iets... iets, iets ja, een, een bepaalde rust en uh, ja, iets vrolijks, iets leuks. Zijn grote gemis kan nimmer worden vergoed. Daar zijn geen woorden en geen gedachten voor... En wat kunnen wij mensen anders doen dan samen bidden om die troost... die alle verstand en geloof te boven gaat? Met de schoonvader en de moeder hebben we ook nog gesproken. Mevrouw de Vries in Holland is ten diepste verslagen. Wil nog geen bezoek ontvangen. We kunnen ons dat zo goed indenken. Hun huis vol van de prachtigste foto's van haar kleinkinderen. Want wie kan er zo fotograferen als dokter Lijker hier? En die haast levende afbeeldingen zullen voor immer papier blijven. Voor we afscheid namen hebben we samen gebeden. Dit land vergt onze energie, ons geloof, ons leven. Als God ons roept om dat te geven... mogen we dan vrede verkrijgen met datgene wat God met ons doet... in leven en in sterven. We zullen regelmatig schrijven hoe het blijft gaan. Het gaat met de andere patiënten ook goed... Er bestaat een redelijk goede kans dat er nu nog levende het zullen halen. Met hartelijke groet, FC Kamma. Bestaan er van jullie ook zulke foto's? Nou, nee, niet echt. Nou, hier kijk. Kijk dan. Een hele tevreden blik. Dikke knuffel. Hij haalt ook de knuffel vast. En ja, zij net zo eigenlijk. Vind je het ook niet pijnlijk om te zien? Nee, ik vind het juist heel fijn om te zien ja, dat hij toch echt uh, een hele gelukkige man is geweest daar. En dat hij daar uh, echt gewoon goed op zijn plek is. Denk je dat hij daar nog vaak aan doet? Ik denk het wel, ja. Ik weet eigenlijk wel zeker. Ja. Ja.